11 uur, Thijssen met het NOS-journaal. Op het congres van GroenLinks in Utrecht... heeft Jolande Sap afscheid genomen van de partij. De oud-partijleider bedankte voor de goede samenwerking in het verleden... ook in wat ze een moeilijke periode noemde. Dat ze op het congres afscheid nam, was een verrassing. Het was niet van tevoren aangekondigd. Sap kreeg bloemen en krijgt binnenkort nog een boek... met bijdrage van leden van GroenLinks. Zap was een kleine twee jaar politiek leider van de partij. Ze trad af na de verkiezingsnederlaag in september vorig jaar. GroenLinks viel toen terug van tien naar vier zetels. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft de vakbonden nadrukkelijk opgeroepen... om met het kabinet te praten over de nieuwste bezuinigingsmaatregelen. Hij deed dat in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Volgens Asscher is er een gouden kans om er samen uit te komen... en valt in beginsel over alles te praten. Als bijvoorbeeld noemde hij de duur van de WW je zei verder dat hij het zeer onverstandig vindt om het sociaal akkoord nu al dood te verklaren. Het nieuwe proces tegen oud-president Mubarak van Egypte begint op 13 april. Mubarak staat dan opnieuw terecht voor het neerslaan van de opstand tegen zijn regime in 2011. De zaak tegen de 84-jarige Mubarak werd in juni al gevoerd. Hij werd toen levenslang veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In januari bepaalde het gerechtshof in Cairo dat de zaak over moest. Het recht zou niet goed zijn toegepast. Vanaf vandaag is het in de hele Europese Unie strafbaar om illegaal gekapt hout te importeren en te verkopen. Dat geldt ook voor producten die van hout zijn gemaakt, zoals raamkozijnen en schuttingen. Importeurs die niet kunnen aantonen dat hun hout legaal is gekapt, riskeren een taakstraf. Een boete tot 79.000 euro of een gevangenisstraf van twee jaar. In Nederland gaat de Voedsel- en Warenautoriteit dit controleren. Het weer, grijs en wat motregen, later laat de zon zich ook nog zien. Middagtemperatuur rond de 6 graden. Vanaf morgen meer zon en hogere temperaturen. En dinsdag kan het lokaal 15 graden worden. Dit was het NOS-journaal.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 Cheaptickets.nl Dit is Radio 1 VPRO Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Paul. Welkom terug in het tweede uur. Vanaf ongeveer tien voor half twaalf kunt u luisteren naar een extra lange spoor terugdocumentaire van Michel Citroen over de geschiedenis van euthanasie in Nederland. De Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, inmiddels de Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, bestaat 40 jaar. En in de documentaire hoort u het verhaal van de pioniers, de mensen die onze wetgeving mede mogelijk hebben gemaakt. Maar eerst Luc Panhuizen met de laatste aflevering van zijn 13 grootste Gouden Eeuwers. Ja, Luc, na 13 weken zijn we aanbeland bij de nummer 1. Nummer 1. De, laten we zeggen, de meest opzienbarende, grootste, belangrijkste uh, gouden eeuw. En het is aan jou om te onthullen wie dat naar jouw idee is. Ja, het is de, de man die ik beschouw als de grote voorganger van de, onze, onze gouden eeuwers. En dat is Willem van Oranje, de vader des Vaderlands. Geboren 1533 en vermoord. 1584. Ja. Dan werd dat in 1584. Um, kijk, we zit hier zelfs de meest ruimhartige periodisering... Hè, die van Jonathan, Jonathan Israels stelt het beginpunt van de vroege Gouden Eeuw op 1588. Dus, dus het vier jaar na het tragisch verscheiden van onze vader des vaderlands. Ja. Oftewel, kan Luc Panhuizen wel rekenen? Ja. ja. Vertel, dus. Ja, Is dit wel ja. een Gouden Eeuw? Ik heb, sorry, ik zit een paar eeuwen naast. Nee, um, als hij er niet was geweest in uh, die hele moeilijke, roerige periode van het begin van de opstand. En het was voor 1588. Hij uh, is al in de zestiger jaren begonnen te gisten. En had je uh, allerlei redenen om in opstand te komen tegen de autoritaire Spanjaarden. Uh, die uh, gewone Nederlanders vervolgden uh, omdat ze een ander geloof hadden. Uh, die allerlei... Um, centraliseringsmaatregelen op de, op, uh, op de Nederlanden loslieten. Hele chaotische situatie. Er waren allerlei heethoofden die de wapens pakten... maar eigenlijk te dom waren om voor de duivel te dansen. Er waren hele, nog veel meer mensen die niet durven te kiezen... en dachten, nou, het zal mijn tijd wel duren. Escalatie, uh, verwarring. En dan is het Willem van Oranje die op een gegeven moment een keuze maakt hier moet tegen worden opgetreden. En hij wordt gaandeweg, laten we zeggen... Uh, het kristallisatiepunt waar steeds meer mensen uh, zich rondheen groeperen. En hij wordt een leider van een opstand die eerst er heel kansloos uitziet. Maar, en hij zet toch door. En ja, ik vind hem ook echt wel een goede nummer één. Omdat hij zo'n mooi levensverhaal... Ik bedoel, hij was echt met uh, gouden lepel in zijn mond geboren... En uh, hij had een enorm vermogen, had een geweldig mooie toekomst. En hij heeft heel lang geprobeerd om kolen te sparen. Hij, ja, was, uh, hij was favoriet van Karel de Vijfde, ja, de, kijkers, de vader hij, van, uh, van de koning van Spanje. Ja. En heeft eigenlijk zijn eigen carrière heeft een waanzinnig groot risico ja, genomen. Ja, ja. En, uh, en het komt toch omdat hij een mooi ideaal had. Een ideaal waarmee hij tijd ver vooruit was. Namelijk, je mag mensen niet omdat ze anders geloof op een brandstapel neerzetten. Hij had ook allerlei andere redenen. Hij had ook enorm vermogen. Dus word, en dat werd geconfiskeerd. Eigen belang bij, hè? Ja, ja. Maar zonder welgemeen eigenbelang... kun je eigenlijk wel alle motieven, vind ik, wantrouwen. Dat moet eigenbelang zijn, anders begrijp je mensen niet. ik denk dat we het over, over eens zijn... Dat, dat hij zonder hem geen vereniging uh, verenigde Nederlanden... de ja. Republiek van Verenigde Nederland. Maar wat maakt hem nou ook tot een Gouden eeuw? Nou, uh, het maakte hem tot een gouden eeuw, omdat hij uh, humanist was. En hij dus echt uh, met, met argumenten en uh, met overtuigingskracht tolerantie kon verdedigen. En uh, hij heeft dat uh, volgehouden tegen beter weten in. Hij stond ja, in een tijd dat tolerantie een uh, bijzonder slechte reputatie had. Uh, Calvinisten die werden steeds radicaler, katholieken werden steeds radicaler... en hij zei nee, uh, God heeft de mens met een vrije wil geschapen. En dat is het belangrijkste. En alleen als we, als we die vrije wil ook respecteren... kunnen we bij elkaar blijven en we hebben elkaar nodig... want wij zijn klein en de Spanjaarden zijn groot. Je wil zeggen dat hij de Gouden Eeuw ter navolging heeft voorgeleefd. Ik vind dat je dat heel plechtig en mooi zegt. Ja. Zullen we dan ook iets praktischer bijnemen? We hadden het vorige <laughs> uur over plaatjes en ja. over de rol van foto's. Nou, die ja. had je toen niet, maar je had natuurlijk wel portretten. Ja. Uh, is het nou zo dat die Willem van Oranje, dat imago en dat beeld van Willem van Oranje... dat dat een rol speelde bij, zijn, bij, bij zeg maar de opstand en bij de mensen die de Gouden Eeuw maakten, Dat ze thuis allemaal een plaatje van Willem aan de muur hadden hangen? Van daar doen we het voor? Um, ik denk dat, nou, kijk, dat uh, Wilhelmus heeft in de, in de vroege fase van uh, de opstand... een grote rol gespeeld. werd echt het clublied. En de, dus geen plaatje, maar een lied. Nou, ja, een lied, ook, ja. ja. ja, ja. ja, nou, ja. En, en de latere beeldcultuur. He, al die Nederlanders hadden allemaal, allemaal een plaatje aan de muur hangen. Ik weet niet of Willem van Oranje tot het standaardrepertoire behoorde. Maar zijn naam was echt bekend. Ook in al die pamfletten later, als het politiek werd. Ook achter in de 17e eeuw, dan begint zeg maar het verhaal van die diergekochte vrijheid, zoals het altijd heet, begint bij Willem I. Ja, dus met andere woorden, zeg je, de tijdgenoten zelf zagen geen harde grens... tussen Willem van Oranje en zichzelf. Nee, nee ze, ze, ja. het, het, inderdaad, het is, het is een historische eenheid. Het, vanaf vanaf die, dat moment zien zij zeg maar een soort Nederlanderschap ontstaan. En um, nou ja... De watergeuzen die in 1572 in een, bij, ja, een vrij slecht gecoördineerde actie... ineens Den Briel uh, innemen, die doen dat ook in naam van Oranje. Doe open de poort. Dus het, het speelde ook al bij de opstand. Die, die Willem van Oranje was echt nodig, ook als hoge edelman... om iemand te hebben die je kon volgen. Um, als je... Hij was wat levens... Zijn, zijn data vielen buiten de Gouden Eeuw. Ja. Maar zonder hem uh, is er toch een gat. Ja. Je hebt um, de afgelopen 13 weken een, uh, een lijstje opgesteld. Uh, um, ik ga ze nog een keer opnoemen. 13 Hermanus Verbeek, de eerste steuntrekker. <laughs> ja. 12 Maria Tesselschade. Um, eigenlijk het, het middelpunt van een hele literaire. Ja. Um, Louis de Geer, de, de wapenhandelaar. Jan Huiger van Linschoten, de ontdekker... Uh, van, van, de, van de zeeroute. Jan Pieterszoon Koen. De, ja. ja, kolonisator. De, ja. Christian Huygens, de wetenschapper. Johan de Wit, de... Uh, Man van de ware vrijheid. Rembrandt de schilder. Willem III, eigenlijk... Uh, de, de stadhouder koning. Ja. Uh, te groot voor Nederland. Hugo de Groot... Um, ook een, zeg maar een denker en filosoof... Met zijn, uh, waar wij bij wijze van spreken nog vandaag... het ja. strafhof in Den Haag aan te danken ja. hebben. Spinoza, ook te groot uh, voor de Gouden Eeuw. Olde Barneveld, de man die in feite... Het, de structuur van de staat mogelijk ja. maakte. En nu Willem de Zwijger, die alles heeft mogelijk gemaakt. Ja. Ja. Uh, als jij dit lijstje bekijkt... Ja. en je ziet wat je gedaan hebt... wat voor criteria heb je achteraf gezien gebruikt? Nou... Uh, ik denk verschillende criteria. Echte opportunist als ik ben. Maar kijk ik door mijn oogharen heen. Dan ben ik zeg maar van de schil ben ik naar de kern gegaan. Dus zeg maar, de, een parel vormt zich rond een zandkorrel... en ik ben eerst door het parelmoer geboord... en ik ben nu met Willem, III, of, uh, Willem uh, de Zwijger ben ik bij de zandkorrel aangeland. Hij was nodig om die Gouden Eeuw mogelijk te maken. Akkoord. Maar de, de lijst bestaat uit, uh, uit mannen uit Holland. Ja. Dat was de Gouden Eeuw. Ja. Zij waren de dragers van de Gouden Eeuw. En veel politiek. Veel politiek, ja. Want bij ons... Zijn politici... Nou, ja, wat, wat zou je zeggen? Uh, men heeft niet al te veel respect voor politici. Veel geklets. Uh, wat, wat is hun invloed? Je kunt het allemaal betwijfelen. Ze, ze gaan rollend over straat. Maar in uh, die vroege opstand... was politiek was van levensbelang. Als je niet iemand had die de leiding kon nemen... Uh, mensen die hun nek durfden uit te steken... dan... Kijk, politiek is de kunst van het mogelijke. En het, is, het getuigt echt van, van grote kwaliteiten. Als je in levensgevaarlijke toestanden een mogelijkheid ziet... die jou ook het leven kan kosten, maar je kiest er toch voor. En je weet dat bovendien zo voor het voetlicht te brengen... dat je mensen achter je krijgt. En, verdomd als het niet waar is, maar... Die mensen die gaan in je geloven, oké. Okay, maar je hebt het zo net over een zandkorrel waaromheen zich een, een, een, een waterdruppel ja. uh, of een gouddruppel vormt. Uh, de politici maken die eeuw mogelijk, maar wie maken hem nou goud? Ja, dat zijn de Rembrandts, de Christian Huygens, uh, Tesselschade. Uh, dat is de cultuur, dat, dat zijn de, de geldverdieners, uh, Lodewijk de Geer. Maar heb je geen uh, veilig lapje grond waar een zekere mate van tolerantie is, waar mensen heen gaan... van allerlei kwaliteiten, en die zich daar veilig voelen... dan zul je dus ook nooit die cultuur krijgen. Je zegt nou dat deze mensen elkaar nodig hebben... maar stel dat deze dertien zijn uitgenodigd voor een feestje. Wordt het gezellig? Um, ik denk dat het een beetje afhangt van de tafelschikking. Um, uh, ik denk dat als je bijvoorbeeld de wit en Huygens naast elkaar zit, die hebben allebei een artikeltje... over wiskunde gepubliceerd in hetzelfde boekwerkje. Dan gaat het over hyperbolen en dan gaat het over de pracht van de, de meetkunde. En de rest van het gezelschap haakt af. En gaat dan waarschijnlijk ruzie maken. Want um, Spinoza en Jan Pieterszoon koen dat lijkt me echt geen fijne combinatie. Hey, Spinoza toch echt met... Nou, die heeft wel een verheven mensbeeld. En, als je, en, en Jan pieter Koen, met, uh, die, die, die, die uh, de, de kop heeft laten rollen op, uh, op de Molukken. Nee, dat gaat niet goed. Zeg, wie, wie, als je, je, je hebt, we hebben het over zeg maar de, de mensen die het gemunt hebben. Je hebt de, de, het vloertje gelegd door Willem, et cetera. De mensen die, dat, die Gouden Eeuw gemunt hebben, daar zijn heel veel kunstenaars onder bijvoorbeeld. Ja. En dan zien we bij jou maar één kunstenaar, ja. Rembrandt. Dan vraag je je af, waarom heeft Johannes... Vermeer niet de plaats gekregen van, ik noem maar, Hermanus Verbeek. De ja. steuntrekker. He, waar, waarom ontbreekt bijvoorbeeld Johannes Vermeer of andere groten? Ja, ja nou, omdat ik uh, een beetje die, die benadering van eerst, eerst bij de schil beginnen en dan naar een soort kern toe wilde ik uitdrukken. En Hermanus Verbeek is inderdaad niemand kent hem. Iedereen kent uh, Vermeer. En ik vond het ook een beetje saai. En ik dacht ik van, ja, dan wordt het zo'n zo zo kanonlijstje. Ja, maar je, je, er, zullen, er zullen mensen zeg maar, gelobbyd bij je hebben. Gouden Eeuwers, die, die stonden te trappelen op je lijstje, ja. Maar die heb je buiten de deur gehouden. Ja. Bij wie was dat het moeilijkst? Wat ik moeilijk vond, was bijvoorbeeld de ruiter. Wie, sorry? Ja, Michiel de Ruiter. Michiel de Ruiter. Michiel de Ruiter, ja. Ja, ja die heeft toch belangrijke dingen gedaan. Ja, ik, ik hou gewoon van die schepen. Ik bedoel... Ik, die die, die zeeslagen die spreken tot de verbeelding. Maar De Ruiter en De Wit, die dacht ik, die veeg ik een beetje op een hoopje. En dat heb ik in het stukje op jullie website ook een beetje gedaan. Ik vond Jan Swammerdam, dat vergt ook eventjes wat gewetensvoeging om hem. Uh, ja, even uit wie, uit, wie het weer is. Jan Swammerdam was ja, een geniaal onderzoeker. Die... Uh, ze hebben de, de hele, de, de kern van godschepping en de rijkdom van de natuur, allemaal ja, wist, uh, wist te zoeken in een luister. Maar, maar ik, heb, ik heb voor uh, Jans van ik me, uh, wel kunnen overslaan. omdat ik wist dat uh, de NTR daar uh, in de televisieserie daar aandacht aan besteedde. Dus ik dacht, nou weet je, dan doe ik uh, Christian Huygens wat beter. En wie mij ook. Echt, wie ik echt met spijt heb overgeslagen is Baltasar Becker. Een man die een boek nee, heeft... Ik dacht dat je ging zeggen Baltasar Gerards, maar ja. sorry. <laughs> die, die Baltasar kom... Becker, ga we... nee, nee, die, die komt voor, uh, bij, bij uh, het stukje over Willem van Oranje voor. Uh, Baltasar Becker die heeft een boek geschreven, uh, De Betoverde Wereld. en Waarin hij eigenlijk be... jaren voor Nietzsche, eeuwen voor Nietzsche zegt hij... de duivel is dood. En geen heksenvervolging. En geen heksenvervolging. Het kwaad is in de, in de vorm van de duivel is een verzinsel. Nou, mooi denkbeeld. Verlicht is dat. Dus hebben we ooit nog zoveel moois opgeleverd als natie dan in deze 50, 60, 70 jaar? Ja, ik denk het van niet. Nee. Daarom is het ook zo'n zo ontzettend interessant hè? Jouw um, lijst staat op onze website door jouzelf nader toegelicht. Um, uh, nummer 1, die tekst die volgt nog. Die staat er uh, nu nog niet op, maar uh, zeer binnenkort wel. Okay. Dus op uh, geschiedenis24.nl-o.wt kunnen mensen nog eens rustig nalezen. Hoe het geweest is en nooit meer worden zal. <lacht> Dankjewel. Alsjeblieft. Het spoor terug nu. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, de NVVE... heet sinds 2006 de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde... Maar nog steeds de NVVE. En de vereniging bestaat vanaf vorige maand 40 jaar. De NVVE groeide vanaf 1973 van een klein en actief groepje... uit Vinkenga in Friesland tot een gerespecteerde organisatie... met inmiddels ruim 140.000 leden en een kantoor in Amsterdam. De doelstelling bleef al die jaren hetzelfde. Strijd voeren om een waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken. Mede dankzij de NVVE bestaat in Nederland sinds 2002 de euthanasiewet... Deze wet geeft patiënten het recht om een arts om hulp te vragen... bij het beëindigen van het eigen leven. De arts mag daarop ingaan als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Vandaag in OVT het eerste deel van een tweeluik van Michal Citroen... over de pioniers die met of namens de, NV de NVVE de euthanasiewet mogelijk hebben gemaakt. Het is op dit moment uh, wachten op de rechtszitting die elk moment kan beginnen. De rechtman. Dat je opstaat? De openbare rechtszitting is geopend. Ja, hier Leerwaard de Fritsbom. Ik ben uh, nu even uit de rechtszaal gelopen. Op dit moment staat mevrouw Posma voor de rechter... waar ze in moet gaan op datgene wat ze in oktober 1971 heeft verpleegd. Schijnbaar onbewogen kwam mevrouw Posma, 45 jaar oud... om twee minuten over tien de rechtszaal binnen. En om vijf over tien exact kon het uh, proces beginnen. Mevrouw P. is ten laste gelegd dat ze op 19 oktober 1971... euthanasie heeft toegepast... Door haar moeder een dosering van 200 milligram morfine toe te dienen op nadrukkelijke wens van haar moeder. Overtreding van artikel 293 van het wetboek van strafrecht. Op 1 april 2002 heeft Nederland voor het eerst een wet die euthanasie toestaat. 30 jaar nadat huisarts Trus Postma haar moeder na herhaaldelijk verzoek een dodelijk middel toedient en daarvoor wordt veroordeeld. Proces tegen Postma is een keerpunt. Ja, hiernaast mij even buiten de rechtszaal gehaald mevrouw Sibrandi. En mevrouw Sibrandi is die mevrouw die die handtekeningenactie op gang heeft gebracht... toen deze zaak aan het rollen kwam. Die actie is uitgemond nu in een werkgroep. En die werkgroep mondt binnenkort uit in een vereniging. En dat wordt dan de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Zodra in november 1972 via de Telegraaf uitlekt dat er een gerechtelijk onderzoek komt naar de huisarts... barst de publiciteit over euthanasie los in binnen- en buitenland. Ik zal het even herhalen voor alle luisteraars die daar belangstelling voor hebben. Nederlandse werkgroep Vrijwillige Euthanasie, Zuiderweg 42, Ga, Post Noordwolde. De inwoners van het socialistische Friese Noordwolde hebben vertrouwen in het echtpaar Postma... en steunen hun huisarts in de strijd met justitie. Maar Klazinti Brandi gaat verder dan emotionele steun... en grijpt de kans het maatschappelijke debat aan te zwengelen. De oproep om handtekeningen is een actie tegen de vaagheid die nu nog heerst... gepaardgaande met een wetgeving van de vorige eeuw die moet worden opgeruimd. De postma's waren uh, onze huisartsen. En toen er een stuk in de krant verscheen... dat er in Friesland een arts vervolgd zou worden... voor vrijwillige euthanasie of gewoon euthanasie... En toen hebben wij een handtekeningenactie voor hen ontketend. En in ons optimisme dachten we nou... als er nou eens honderd mensen komen, dus een paar velletjes... en uh, He, daarboven van ondergetekende, verklaart dat hij het eens is... met de handelwijze van onze huisarts, enzovoort. Nou, dat waren zo ontzettend veel. We begonnen morgens om tien uur, en s'avonds om tien uur waren we nog niet klaar. Want het was op de televisie gekomen om zeven uur... dus er kwam een hele toestroom nog achteraan. Dus het bleef nog weken en weken doorgaan. En het waren allemaal handtekeningen die dus gebracht werden... in een griepperiode vlak voor de kerst... He, dus mensen hadden ook wel wat anders aan hun hoofd, maar ze vonden het de moeite waard. Voor- en tegenstanders komen overal aan het woord. De medische stand, de politiek en de kerk mengt zich in de strijd... om mensen het recht te geven, te mogen vragen om een zachte en menswaardige dood. En om de strijd dokters de mogelijkheid te geven aan zo'n wens tegemoet te komen... zonder angst voor de juridische gevolgen. Het hele dorp liep uit om die handtekeningen te brengen voor de postma's... Maar er werd niemand eigenlijk lid van die vereniging. Want ze dachten, nou, dat is voor ons niet nodig. Wij hebben zo'n arts. Die helpt wel. He, dus ik heb geloof ik twee of drie mensen gehad in het dorp die lid werden. Maar de rest niet, hoor. Dat was echt, echt heel stil. En er werd heel weinig over gepraat. Want ik weet wel, sommige kranten... He, de Telegraafvoer op... die hadden toen dat sprake was dat ik dan mensen geholpen zou hebben hele grote kop op de voorpagina. Waarom hielp het echtpaar Sibrandi, mijn man, de dood in? Er is niet één die ook maar iets gezegd heeft of... God, wat rot voor jullie, heb je dat gelezen? Niemand. Helemaal niet. Ja, de postma's natuurlijk wel. Die, uh, ja, God, die, hebben, er, die hebben er echt een boel steun aan gehad dat we dat, dat deden. Vooral in die beginperiode. Toen zij dan van hun advocaat eigenlijk niet in de publiciteit mochten treden enzovoort. Nou konden ze dat gewoon naar Finke gaan delegeren. Dus ik heb heel veel dingen. Uh... Ja, je kreeg ook de roddelpers uh, uit Duitsland. En uh, nou, die wilden we geld geven. Als ik dan vertelde waar mevrouw Postma haar moeder begraven was. En, uh, toen de Postma's terecht stonden, of Truus Postma terecht stond. Toen stond er ook een meneer met een heel groot bord van... Uh, Euthanasie is moord. Een brief aan de NVWE. Maart 1975. Dames en heren, hierbij geef ik mij op als lid van uw vereniging. Wilt u mijn testament toesturen? Volgens mij is het niet de bedoeling van onze lieve Heer om de mensen zo te laten lijden. Ik heb bewondering voor de vrouwelijke arts die haar moeder een nog langer lijden heeft bespaard. Hoogachtend. Vooral in kringen van artsen wordt de rechtszaak van Postma gezien als een proefproces. Medische vooruitgang dringt verder door in het schemergebied tussen leven en dood. En er is behoefte aan nieuwe regels. En het is de vraag of die regels in de rechtbank moeten worden vastgesteld. Eugène Sutorius is de advocaat die in de jaren 80 en 90 artsen verdedigt die strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens Sutorius, inmiddels hoogleraar strafrecht en jarenlang voorzitter van de NVVE, is de uiteindelijke wet juist via die strafzaken tot stand gekomen. We hadden toen nog geen normen en in die zaak is van de zijde van de inspectie zijn toen normen gesuggereerd. Als je dit al zou willen, dit was dus een dochter en een moeder en het was ook niet echt een euthanasie zoals wij dat nu zouden goed vinden... Maar dan, dan moet je het doen onder een aantal voorwaarden van zorgvuldigheid. Je had ook de zaak hem niet veel daarna, niet lang daarna. Hele oude zaken die, die niet verder dan de rechtbank kwamen. Die niet naar de hoge raad doorgegaan zijn. Maar die wel degelijk de activiteit van de rechter lieten zien... om te zoeken naar mogelijkheden waaronder het wel straffeloos zou kunnen blijven. Dat was in dit geval dus niet zo. Er was geen consultatie, er waren geen andere dokters. Het, het, was, ja, het was echt het allereerste begin. Iemand deed dat vanuit zijn hart voor zijn moeder, voor haar moeder. En de normen hadden we toen nog niet. En hebben zich, zijn geleidelijk aan ontwikkeld. Dat er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzicht lijden. En een competent verzoek en consultatie door een andere arts. En dan nog een aantal dingen, die hadden we niet. Een brief aan de NVVE, april 1975. Geachte meneer. Gaarne zouden we wat gegevens over euthanasie willen ontvangen. Dat levenstestament, is dat dan voldoende als we dat zelf getekend hebben? Wij gaan al vier jaar naar een verpleegde huis waar mijn zuster wordt verpleegd. Ze is in één verlamd en geestelijk gestoord. Volgens de dokter is er niets meer aan te doen en is het wachten op het einde. Dag en nacht moet ik aan haar denken, hoe erg dat is. En dat zoiets ons ook kan overkomen. Dan willen we voor ons beiden het spuitje, maar dat mag nog steeds niet. En wij komen dus nu bij u om raad. Ik sluit hierbij een postzegel in en hoop op een antwoord. Hoogachtend. Een andere baanbreker op het gebied van stervensbegeleiding en euthanasie... is de anesthesist Piet Admiraal. In 1969 deden we al onze allereerste euthanasie. In 1972 promoveerde ik en had ik als stelling dat euthanasie een onderdeel van uh, pijnbestrijding bij kankerpatiënten zou kunnen zijn. Hij was de eerste die het taboe doorbrak van het gebruik van morfine. En die de grote waarde ervan bepleitte voor de behandeling van patiënten met ernstige ziektes zoals kanker. In de jaren 70, 80 was het heel gebruikelijk dat een patiënt met kanker, die mocht dat niet weten. Niemand vertelde hem dat. Daar werd omheen gepraat. Er werd gezegd, ja, uh, u heeft een ernstige chronische ziekte en we, we hopen het beste. Maar dat het, het woord kanker werd eigenlijk nooit uitgesproken. En men vreesde dat als je dan een dergelijke patiënt met morfine ging behandelen... dat hij wel begreep dat hij kanker had, omdat dat ze anders geen morfine zouden geven. Plus dan de angst dat hij inderdaad na één of twee injecties al verslaafd zou zijn... En dat had weer te maken met het feit dat ze veel te weinig gaven. Waardoor de patiënt inderdaad natuurlijk na een paar dagen zei... dit helpt niet en ik wil meer. En dan werd dat verkeerd uitgelegd. Dan zeiden ze, ja, hij is nu al verslaafd. En dat was natuurlijk onzin. Dus wij zijn begonnen toen met uh, in, in adequate doses te geven. En, en ons te realiseren dat een patiënt helemaal met, met pijn... en zeker een kankerpatiënt met pijn helemaal niet verslaafd aan morfine... In de jaren na het proces Postma blijven de brieven binnenstromen bij de NVVE. In postzakken worden ze het tuinpad opgeschouwd in Vinkega bij de Sibrandis thuis. Brieven die vragen om hulp en steunbetuigingen niet alleen van patiënten en hun familie... maar ook van artsen, studenten, zelfs enkele theologen en verpleegkundigen. December 1975. Dames en heren, ik heb met aandacht de zaak van de dokters uit Leeuwarden gevolgd... Ik kan mij volledig de toestand van deze dochter... tegenover haar moeder indenken en begrijpen. De uitspraak van de rechtbank heeft aangetoond... dat er in de wereld van de heren Doctoren iets mis is. Hoeveel doctoren hebben anoniem bevestigd... dat ze euthanasie hebben toegepast? Ondervinding heb ik genoeg, omdat ik jaren verpleegster ben geweest. Als men de patiënten ziet die hun vlees van het lichaam weg hebben rotten... en kreunen van de pijn terwijl ze om de twee à drie uur een verdoving krijgen... dan vraagt men af, is dat niet eerder martelen dan verlichten? Ik kan over deze zaken veel schrijven, maar wat voor nut heeft het? Daarmee hebben we de vrijwillige euthanasie nog niet van de grond. Daar zal misschien nog 50 of 75 jaar voor nodig zijn. Ik wil hiermee enkel bewijzen dat ik voor vrijwillige euthanasie ben. U beleeft dankend voor de aandacht. De naam van oud-minister van Volksgezondheid Els Borst... is onlosmakelijk verbonden met de eerste wettelijke regeling... voor euthanasie ter wereld. Wij hadden echt als D66 het verlangen om te zorgen dat er een wet zou komen... die de arts straffeloos zou verklaren als hij zich aan de zorgvuldigheidscriteria hield. Haar opvatting over een menswaardig levenseinde... lijkt al te zijn gevormd tijdens haar artsenopleiding... Kijk, artsen hadden toen ook al de opvatting... wij willen niet graag falen. Als je zei, u heeft kanker, dan was het zo'n beetje... nou ja, dan heeft u ook niks meer aan mij, we hebben de kanker toch niet genezen. Dus je moest altijd zorgen dat je een diagnose vertelde... waardoor het net leek of jij nog wat voor die mensen Want Het gevolg was dat mensen overleden... Zonder dat ze zelf het hadden zien aankomen. Zonder dat de familie het had zien aankomen. Er kon geen afscheid worden genomen. Ik herinner me een jonge vrouw met de ziekte van Hodgkin. Waarvan zij en de man dachten... dit is een, een hele akelige klierontsteking. Maar dat komt wel weer goed. En op een gegeven moment overlijdt ze op zaal. En die man was totaal van de wereld. Die zei, dit, dit, dit, dit kan toch niet? Dit, dit, dit, niemand heeft me hierop voorbereid. We hebben niet eens iets tegen elkaar kunnen zeggen nog daarover. Nou, dus daar waren wij ook als medestudenten verontwaardigd over. Wij dachten, wat is dat voor poppenkast? Want wij waren natuurlijk van een volgende generatie. Wij waren al een beetje meer van... een beetje openlijk met alles omgaan. Toen ik als anesthesist begon met rondom mij heen te demonstreren... dat ik mensen met dit soort pijn uh, redelijk kon helpen... Toen eh, kreeg ik natuurlijk steeds meer kankerpatiënten aangeboden... vanuit de verschillende specialismen in huis. En eh, toen kon ik mij dus ook met de psychologie van, van deze mensen gaan bezighouden. En al heel gauw ontstond er toen iets wat men in die tijd al terminale begeleiding ging noemen. Namelijk dat je een kankerpatiënt vanaf het moment dat je weet dat die moet gaan sterven, dat je die begeleidt tot, tot en met de dood. En wij kwamen al heel groot tot het inzicht dat er vormen van, van lijden zijn... die zo ondraaglijk zijn, die eigenlijk ook niks met pijn meer te maken hebben... maar die met hele andere dingen te maken hebben bij kankerpatiënten. Zoals bijvoorbeeld het feit dat een hele hoop kankerpatiënten... hun leven niet meer menswaardig vinden en dat je die niet met pijnmiddelen komen strijden dat je daar wat anders voor nodig had. En toen groeide dus heel snel het besef bij ons allemaal... dat wilde je deze mensen echt aan het eind van hun leven helpen... dan moest je dat bespoedigen door de dood te laten intreden... door iets te geven waardoor ze sneller overleden. Dat was wel grappig. Mijn moeder die, die was kennelijk lid geworden van die club. Dus ik kreeg van mijn moeder de, blaadjes van de, de eerste blaadjes van de NVVE... om in de wachtkamer te leggen. Want we vonden dat wel iets wat belangrijk was om... Dus ik, ik wist er wel van af. Maar anders dan wat ik in de praktijk kreeg... was ik er nog niet structureel mee bezig. Rob Jonquière werd in 1999 directeur van de NVVE. Vijf dagen na zijn aanstelling diende het kabinet Kok 2 het wetsontwerp euthanasie in bij de Tweede Kamer. Tijdens de parlementaire behandeling van de euthanasiewet... voerde Jonkjère ook namens de NVVE het woord. De eerste keer dat ik echt keihard mee werd geconfronteerd... was het iemand die gewoon vanuit een verpleegkundige... Uh, met een, uh, een borstkanker-eindstadium... en die zei, ja, luister eens, ik wil het niet allemaal meemaken. En uh, ben jij bereid om mij uh, te helpen? En daar kon ik toen met de gewone huiver en bedenking... kon ik daar gewoon ja op zeggen. En dat heb ik ook gedaan. In 1972 begon hij als huisarts in Hengelo. Toen wist hij nog weinig van euthanasie. Want tijdens zijn opleiding was hem daarover niks geleerd. Ja, het gekke is dat ik heb... Uh, ik, ik wist dat het juridisch ingewikkeld was. Ik wist dat het niet mocht eigenlijk. Ik wist aan de andere kant ook dat, uh, dat er altijd artsen waren die wel wat deden... Uh, en ik had alleen het, het rare idee dat ik dat kon doen door, door met morfine te behandelen. Dat was toen de, het bekende verhaal. Ik had al redelijk op tijd met deze verpleegkundige gesproken over het levenseinde. Ik dacht, nou, ik moet die morfine dus bewaren voor dadelijk. Dus ik heb haar behandeld in haar laatste fase met andere middelen dan morfine. Als het om pijn ging vanuit de gedachte, dan kan ik die morfine gebruiken als ze zegt en nu is het zover. Nou, dat heb ik geweten. Het is dus niet gelukt. Ik heb uh, ongeveer heel Hengelo leeggespot van de morfine... maar alles wat er gebeurde met ze overleed niet. En ik kan me goed herinneren dat ik Piet Admiraal belde. Piet, help. O, oh God, die, daar heb je weer zo'n dokter die niet weet wat hij doet. Uh, dus hij heeft me toen het advies gegeven... Het moest via de apotheek, het moest wel ingewikkeld. Het was een heel ingewikkeld probleem. Maar goed, dat is toen uiteindelijk wel goed afgelopen. Maar ik heb echt. Het was een vreselijke periode. Het heeft 35, 40 uur geduurd. En mijn enige zorg was dat die verpleegkundige weer wakker zou worden. En, en dus, dus iedere keer moest ik er maar weer steeds maar meer morfine bij gebruiken. Dus toen heb ik gedacht: zo gaat het niet goed. Ik moet dat de volgende keer dus beter voorbereiden. Dan is een, een arts eigenlijk. Uh, wel uh, op het euthanasiepad gegaan... maar zonder blijkbaar daar ook de technische kennis voor te hebben. We hebben in de tijd... Ik heb dat toen, hoewel ik zelf al niet meer praktiseerde, ook gekregen... een keer een gesloten envelop gekregen met geheim en vertrouwelijk... erop alle artsen in Nederland waarop stond hoe je euthanasie moest plegen. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat een huisarts naar me toe kwam en die zei... ach, waarom doe je er zo ingewikkeld over? Ik zeg, wat bedoel je? Hij zei, nou, ik zeg altijd tegen de familie... ik heb nog één spuitje, het is erop of eronder. Hij zei, nou, en dan spuit ik wat in en dan gaat de patiënt dood. En dan zeg ik, ja, sorry. Zo ging dat, er werd nergens over gepraat, maar het gebeurde wel. Mijn bemoeienis met de NVVE, die was vanaf het allereerste begin... dat uh, er daar een ledenhulpdienst kwam en die... Daar belde ik dus regelmatig mee. Die gaf mij dan uh, door waar de problemen lagen. Wat wij voor beste adviezen konden geven. Dat was één uh, contact wat ik met de NVE had. Dan was er nog een contact met uh, vier anderen. Waarvan ik de namen niet wil noemen. Maar wij waren alle vier. Er was een theoloog, er was een psycholoog, er was een jurist en twee artsen en wij bespraken uh, maandelijks patiënten... Uh, waar toch de NVVE kon helpen. En de middelen die we daarvoor ter beschikking hadden... die kreeg ik gewoon van mijn apotheker. Dus ik zorgde dat de middelen er altijd waren. En zo kwamen er ook huisartsen bij mij in de omgeving, in het ziekenhuis. En die gaf ik dan de middelen mee om alternatief toe te passen. Verder waren er ook wel artsen, die, he, onder andere Pieter Admiraal... die vrij in het begin uh, zich kentbemaakt als een voorstander enzovoort. En zodoende kreeg ik van hem ook voorlichting, he, waar ik iets aan had. He, er viel onder andere voor het eerst de naam Vesparax. Een heleboel mensen hebben gedacht dat hier een, uh, hun einde makkelijk te regelen was. He, dat ze zo... Uh, ja, dat ik een emmertje bij de deur had staan met pillen. En als ze dan vroegen om pillen, dat ik dan zou zeggen... mag het ook iets meer zijn. Ja. Maar goed. Ik heb, ik heb ook wel middelen verstrekt in die tijd. Maar dat was ze meer natuurlijk. Dat was niet voor iedereen. Mensen die ik heel lang kende of zo. En er waren ook artsen. Bevriende artsen die uh, niet alleen voorlichting gaven. Maar er zijn er ook geweest die voor mij recepten uitschreven voor Vesparax... Dat was toen het middel wat uh, Pieter Admiraal ook noemde. En toen werd er gezegd, ja, dat moet je niet bekendmaken... want dan is het straks niet meer te krijgen. Dat was ook zo. Dus ja, dan zijn er wel weer andere middelen. Dan komen er wel weer andere vervangende middelen. Een brief aan de NVVE, augustus 1975. Geacht bestuur. Vanmorgen kreeg ik de gedachte me tot u te wenden met een probleem waar ik een tijd lang mee rondloop. Ik hoop dat u zo goed zult willen zijn... zo mogelijk uw aandacht eraan te willen geven. Een neuroloog deelde me mee dat mijn bloedvaten uitzonderlijk nauw zijn... in de linkerkant van mijn hoofd. Wat me niet met rust laat, is de gedachte dat ik vroeg of laat... door hersenbloeding of anderszins afhankelijk zal raken van vreemden. Wat mij nu enorme rust en ontspanning zou geven is het in bezit hebben van de mogelijkheid... op mezelf euthanasie toe te passen, zodra de nood dringt? Dan graag zou ik willen beschikken over een middel... om te zijnertijd mijn bestaan te kunnen beëindigen... liefst in een makkelijk toe te passen vorm. Bij voorbaat dank ik u hartelijk voor uw medeleven en eventuele hulp. Al snel na de oprichting, begin 1973, nu 40 jaar geleden ontwikkelde de NVVE zich tot een professionele organisatie... met een belangrijke rol in het maatschappelijke debat... en groeide uit tot een club van meer dan 100.000 leden. In al die jaren wisten ze ook nog Klazien Alberda... voorheen Sibrandi te vinden in Vinkenga, daar waar het allemaal begon. Zo'n overvloed aan brieven en aan telefoontjes en aan bezoeken. Mensen die met een bos bloemen of een doos bonbons op je stoep zonnen... He, mensen die op de put zaten te wachten tot je thuis kwam. Van, ja, ik heb zo'n verhaal en ik moet dit en dat. Vaak voor anderen, he. Mijn man is ernstig ziek en die lijdt vreselijk. En dat, daar werd je helemaal in ondergedompeld. Dus je had ook geen weg terug, he. Er zat zoveel, zoveel druk op je... dat je dat niet meer kon weerstaan. Je moest wel doorgaan. He, het is nooit geweest van, oh, wat interessant... en nou, wat fijn dat ik dit doen mag. Nee, wat erg dat ik dit doen moet... Je werd wel wanhopig van al die verhalen. Hè? Mensen die ook gewoon binnenkwamen. En echt... Ja, je dwongen om ze te woord te staan. Hè? Nou, ik heb hier sloten, sloten koffie gezet. En, nou ja, gamellen met soep gekookt. Maar die mensen die waren, die waren niet in, in staat om zichzelf te redden... waren wanhopig en dachten... door alle valse voorlichting die er zo zag aan ontstond... Hè? van wil je doodgaan, of vind ik ga zo ooit, hè. Wat ik ben gaan doen is vanaf die jaren, dus in de jaren 70 en 80, honderden lezingen in Nederland te gaan houden, voor huisartsen voornamelijk, over pijnbestrijding in het algemeen. Met altijd als sluitstuk wat je moest doen als de pijn niet adequaat te behandelen was en hoe je dan euthanasie kon doen. En ik vertelde dus hoe we dat deden en wat we inschrokken. Intussen had ik dat uh, gepubliceerd in 1979. Is er een boek gekomen, deel 111 van de Biotech Geneeskunde. En daarin over oh, helemaal aan euthanasie gewijd. En daar had ik het hoofdstuk uit in het ziekenhuis geschreven. En daarin heb ik toen als eerste in de wereld heb ik geschreven wat je moest inspuiten. Welke middelen je moest gebruiken. Want dat wist helemaal niemand. Meneer Rob Jonker in 1999 directeur wordt van de NVVE. En overal het standpunt van de vereniging verdedigt. Dan blijkt hoe zinvol het is dat hij zelf ook huisarts is geweest. Hij kan er namelijk over meepraten. Toen heb ik het dus nog een keer gedaan. Uh, ook weer een hoofdwijkverpleegkundige die, uh, die dat vroeg, uh, die heb ik begeleid. Uh, zeg maar vanaf het moment dat we echt concreet, dat zij kwam met de vraag van, ja luister het begint nu wel welletjes te worden. Het heeft meer dan een half jaar geduurd, waarbij we regelmatig gesprekken hadden en uh, voordat er, uiteindelijk het moment daar was dat ik haar... en dan zou je nu zeggen lege arters met uh, barbituraten, de spierverslapper uh, een euthanasie heb gegeven. En natuurlijk niet gemeld, want dat deed je niet in die tijd. Het was, ja. Ze had ernstige terminale kanker... dus dat was voor de statistiek allemaal niet zo ingewikkeld. En zij heeft toen, en daar heb ik heel veel van geleerd... ook later bij de MVVE gebruikt... zij heeft me toen gezegd... Want mijn vraag was steeds, waarom stelde je iedere keer maar uit? Je was zo helder in wat je niet meer wilde. Hoe, hoe kwam dat nou? Het is, nou? Ik had vertrouwen in jou, dat jij me uiteindelijk zou helpen. Dat je me niet in de kou zou laten staan. En dat vertrouwen en de gerustheid dat ik als het echt niet meer kon... dat ik dan eruit kon stappen... dat maakte het voor mij mogelijk om langer te leven... dan ik aanvankelijk voor mogelijk had gehouden. Ja, dat is voor mij een enorme les geweest. Ik dacht van, dat is dus het belang van, van allerlei, van een wet. Dat is het belang zelfs van, nog heel veel stappen verder, een pil van Drion hebben. Het feit dat je weet dat als het nodig is, er absoluut zeker iets aan gedaan wordt of aan gedaan kan worden. Maakt dat je veel, dat lijden veel langer draaglijk is. Er is het nog steeds lijden, is het nog steeds een nare periode, maar het is te dragen. Je kunt er iets mee. Volgens advocaat en strafrechthoogleraar Eugène Sutorius waren alle rechtszaken tegen artsen in aanloop naar de wet in 2002... heel akelig voor alle betrokken artsen, maar onmisbaar. Ja, wat, wat interessant is, is dat ik wel als eh, vrijwilliger jurist... bij de NVVE al betrokken was in 79, eind van de 70e jaren. Maar dat het pas goed begon te leven voor me... Toen eh, zich een dokter bij mij meldde op mijn kantoor in Arnhem... Piet Schoonheim uit Purmerend, huisarts Purmerend... die kwam en die zei, toen ik hem vroeg waarvoor hij kwam... van ik heb een vrouw gedood en dat was uit de nazi. En hij is een hele open, eerlijke, gereformeerde jongen... die ook gewoon meteen zijn, de van justitie in Alkmaar belde... en zei dat heb ik gedaan, het zal wel niet goed zijn... maar dit heb ik, zij heeft mij overtuigd... En ik vroeg waarom hij kwam. Ja, je, je verdedigt kennelijk overtuigingsdaders nogal. Krakers, stakers, dienstweigerijs en dat soort volk. En ik ben er ook in. Ik ben een dokter, weliswaar. Maar ik heb uit overtuigingen deze vrouw geholpen. Het was een uh, volstrekt goede zaak. En we zien wel wat er van komt. Hij was dus heel principieel en heel open. En dat werd, uiteindelijk werd dat de zaak die de euthanasie... via de Hoge Raad... Heeft gelegaliseerd. Wij hadden zelf een formulier ontworpen in ons ziekenhuis om het te melden. Het werd nergens misschien nog gedaan op dat moment. Nou ja, als het al gedaan werd, was het altijd stiekem. Wij deden het natuurlijk in wezen ook al heel lang stiekem. Nou ja, stiekem, wat heet stiekem? Je meldt het niet, laat ik het zo zeggen. We deden het, vertelden dat we deden, maar we meldden het niet. Ik wist echt niet. Uitanasie? Echt niet. Ik, ik vond het leuk dat hij bij mij kwam... omdat ik overtuigingsdaders verdedigde met dokters en euthanasie. Ik moest leren, ik moest lezen. Ik was bij de NVV een vrijwilliger als jurist. Ik, deed, ik ontwikkelde protocollen, dus ik was wel bezig. Maar hoe je dat juridisch dan gaat vormgeven, daar heb ik wel over nagedacht. Van, moet het via de overmacht, moet het via het conflict van plichten... moeten we niet gewoon het via de uitleg van het begrip... Eerbied voor het leven doen. Is, het voor, is, is iemand uit de nazie geven niet verhoogde eerbied voor het leven in plaats van schending daarvan? Er waren allerlei mogelijkheden om dat juridisch uit te zoeken. Je kon ook zeggen, dit is niet wederrechtelijk, want het is toestemming van de patiënt, die heeft erom gevraagd. En dat maakt dat de strafbaarheid misschien wel van dit delict. V voor deze professionele problematiek binnen de artsen. Helemaal dit oude artikel uit 19. Wat was het? Nee, 1887 of zo. Is daar helemaal niet voor geschreven. Ik had heel veel mogelijkheden juridisch om de rechters te overtuigen dat het anders moest. Dat het niet wederrechtelijk was, dat er geen schuld was, dat je het zo anders kunt interpreteren, de wet. Want dit artikel, euthanasie, is er ingekomen omdat in 1855 of zo een zekere Jan Slotboom het leven had genomen. op verzoek van een depressieve bakkersdochter die ongewenst zwanger was. Aan de NVVE, juni 1977. Geachte heren, ons Levenstestament ingesloten... doe ik ons probleem aan u voorleggen. Eind 76 werd mijn man geopereerd. Na vreselijke maanden met pijn en hoop op herstel... en op uitdrukkelijk verzoek van mijn man om de waarheid... kwam het woord kanker. Uitzaaiingen in de darmen en nog zes à zeven maanden te leven... Mijn man heeft de dokter gesmeekt om er na enige weken een eind aan te maken. Geweigerd! Nu is hij sinds maandag in honger en dorststaking gegaan. Want hij heeft in het ziekenhuis opgevangen dat hij dan nog maar enige weken te leven heeft. Nu is hij erg opstandig en raakt door de onwil verder te gaan, zijn geestelijk vermogens kwijt. Nu de vraag, wat voor rechten heeft hij met zijn levenstestament? Ik hoop dat ik spoedig een antwoord van u tegemoet kan zien, hoogachtend. Els Borst is voordat ze van 1994 tot 2002 minister is van volksgezondheid... in de twee paarse kabinetten namens D66... ook medisch directeur geweest van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht... Toen ben ik geloof ik in 79 geworden. Uh, in 1983 of 1984, toen is het voor mij gaan spelen. Want toen kwamen er verpleegkundigen bij mij als medisch directeur... en die kwamen mij vertellen dat er in het ziekenhuis... Uh, actieve levensbeëindiging werd toegepast... soms bij een patiënt, op verzoek van die patiënt. Maar dat dat, omdat dat allemaal niet mocht in die tijd... ook een beetje stiekem gebeurde... En zij moesten daar soms toch bij assisteren. Dus de injectie klaarmaken enzovoort. En zij hadden het daar moeilijk mee. En zij wilden daar eens met mij over spreken. Uh, ik heb toen met uh, twee artsen waarvan zij ook de naam noemden... en die dat ook goed vonden dat die hun naam genoemd werd... heb ik dat eens even besproken. En toen dacht ik, ja, wat zij doen is, is, is heel goed. Daar sta ik eigenlijk ook uh, helemaal achter... Eh, als persoon. En ik vind dat wij dat in dit ziekenhuis dan ook wel open moeten gaan doen. En niet meer stiekem. Wij gaan dus gewoon, als het aan mij ligt, een euthanasiebeleid voeren. En dat ook bekend maken. Als je een wet hebt van, van meer dan 100 jaar oud. En dan moet je niet... Ja, dus mensen, mensen zeiden toen ook, ja. Maar we moeten wachten tot die wet veranderd is. Ik zei, we moeten niet wachten. We moeten hem overtreden. En als we dat massaal doen en niet een enkeling, dan wordt die ook gewijzigd. En ik heb altijd vanaf het begin geroepen... als we het nu, nu we de kans krijgen, het niet wijzigen... die wet niet wijzigen, op fatsoenlijke gronden... dan wordt die straks gewoon dan gaan de kosten en de baten meetellen. En dan is het zo van, ja, hoeveel kost die patiënt? Ik zeg, dan hangt er, dan hangt er aan de teen van een overleden... niet een, een velletje met zijn naam, maar... Dat maar een velletje met de kosten, een kaartje met de kosten. Ik zeg, dan, we de, dan zijn we te laat. Nou, dat riep ik dus 40 jaar geleden. Toen ben ik eerst eens gaan praten met de officier van justitie in Utrecht. Niet in de hoop dat hij zou zeggen... gaan jullie je gang maar en dan zal ik niet vervolgen, want dat kan natuurlijk niet. Maar ik wilde hem toch wel uh, ja, deelgenoot maken van, van onze vragen. En hij zei... Op op gegeven moment, want toen was het, in, was het inmiddels 1984... en lagen er de zorgvuldigheidscriteria van de KNMG, van de artsorganisatie. Hij zei, ik kan me niet voorstellen als een arts in uw ziekenhuis... dit op die manier doet, helemaal volgens die zorgvuldigheidscriteria... dat ik dan tot vervolging over zou gaan. Maar ik beloof niks, want dat kan natuurlijk niet. Ik zal het geval van geval tot geval moeten bekijken. Een brief aan de NVVE. maart 1978. Geacht bestuur, wilt u mij inschrijven als lid van de NVVE? Waarom ik mij opgeef als lid van uw organisatie? Mijn vrouw heeft kanker en heeft veel pijn. Ik heb onze huisarts gevraagd om haar uit haar lijden te helpen. Dat weigerde hij, want dat kon hij niet door zijn geweten. Of ik al zei dat ze naar de dood verlangde, het mocht niet baten. Blijft over langs organisatorische weg zo'n groot aantal leden bij elkaar te krijgen... dat de huisartsen en de regering wel gedwongen zijn een ruimer standpunt in te nemen. Hoeveel de contributie is, weet ik niet, maar dat hoor ik wel van u. Hoogachtend. Als je het deed, en als je ook verhalen, tenminste als ik herhalen word... van collega's uit die periode... dan was het iets wat me heel geleidelijk aan begon zeg maar, geaccepteerd te worden. Het was toch iets wat je, waar je mee zat, wat je deed waar je met weinig mensen over kon praten. Uh, dus voor zover het je zwaar op het gemond lag dat je dat deed... Ja, uh, had je heel beperkt. Ik, ik kon het met mijn vrouw en mijn moeder bespreken... maar dat, dat was onder een soort, ja, thuis onder de koffie uh, of achter de gesloten gordijnen... per wijze van spreken. Niet dat ik er per se niet mee te koop wilde lopen, maar ja, waar ik, ik ging daar niet... Ik heb mezelf ook nooit de dappere dokter genoemd zoals schoonnemen, 84, die, uh, die naar de, de officier liepen. Ik heb het gedaan en vervolg me niet, maar ik dacht al even, ja, ik zorg goed voor mijn patiënten... en ik zorg dat ze op een goede manier, uh, op hun goede manier doodgaan. En dat is waar het om gaat. U hoorde het eerste deel van een tweeluik van Michal Citroen... over euthanasie in Nederland. Volgende week vervolgen de weg naar de euthanasiewet... aan de hand van de pioniers en de activiteiten van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde die sinds afgelopen maand 40 jaar bestaat. Met dank aan Sebastian Hattink van de NVVE. U luistert naar OVT, geschiedenis op de radio van de VPRO. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. We hebben een website geschiedenis24.nl wat daarop aanbevelingswaardig is. Daarover is nu Mannix Koolhaas aan de telefoon. Goedemorgen, Mannix. Ja, goedemorgen, Mathijs. Uh, waar kijken we deze week zoal naar? Nou, onder andere naar uh, wat je toch wel de ondergang van Scheveningen mag noemen. De uh, badplaats die... Uh en ondergaat nu de pier failliet is... en ook het uh, koerhuis op het randje van fa faillissement uh, verkeert. We kijken vooral naar de tijd in het interbellum... toen uh, Scheveningen helemaal hot was... en er ook prachtige reclamefilms over de badplaats werden gemaakt. In uh, 1922 al de eerste door uh, de beroemde cineast Willy Mullens... En in 1924 kwam uh, Polygoon daar nog eens een keer overheen met drie films achter elkaar zelfs. Waarin je echt het moderne badleven van uh, Scheveningen in al zijn facetten kan uh, zien. Compleet met uh, autoshows. Er is zelfs een uh, auto... Uh, een, uh een crosswedstrijd over de pier, of over de boulevard uh, gehouden. Ik dacht over uh, de pier. <laughs> over de pier, nee, dat nog net niet. Maar uh, Scheveningen was in dat opzicht wel in gevecht... bijvoorbeeld met uh, Zandvoort... wat uiteindelijk uh, natuurlijk wel een, uh, een circuit heeft uh, gekregen. Kortom, uh, ja, de hoogtepunten en de dieptepunten van uh, Scheveningen. En verder uh, kijken we nog even terug op uh, de paardenvleesrel uh, in Nederland... want uh, ook die is al uh, tot aan het begin van de 20e eeuw uh, terug te herleiden. Toen al waren er grote incidenten rond paardenvlees. En we hebben een prachtige film uit Engeland uit 1948 over het paardenvleesschandaal... wat daar toen al overal uh, heftig om zich heen uh, greep. Wat, uh, uh, heel kort, wat was het probleem met paardenvlees uh, een eeuw geleden? Uh, ook nou, het meest uh, absurde verhaal dat we tegen zijn gekomen is uit 1909 in Veendam... waar drie gestorven paarden op een boerderij in de mesthoop werden begraven... en vervolgens s nachts door een uh, paardenslager weer werden opgegraven. Die sneed daar de beste stukken vlees uit. En die lagen de volgende dag gewoon in de winkel uh, ter verkoop. Ah ja, het slachten van krengen. Ja. <laughs> Oké, okay, Mannix, heel vriendelijk bedankt voor vanmorgen. Tot zover OVT. Uh, na het nieuws... Is er de Pestribune? En daarin is Leontien van der Bos, hoofdredacteur van de Jubilerende Margriet, te gast. En Marcel Brands, technisch directeur van PSV. Wij zijn er volgende week weer. Heel vriendelijk bedankt voor het luisteren. En voor de rest van de dag wens ik u een hele goede zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Elke maandag in maart praat twee dingen met Nederlanders uit een katholiek nest. Deze maandag televisiemaker Fons de Poel. Zijn er nog katholieke sporen in zijn leven? En gelooft hij nog?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 Waar de mens de grond op het water veroverd heeft en die nu met bloedend hart moet teruggeven. Vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.